En zijn hele aanhang staat er. Maar dat mag je rustig een bende noemen. Alle die zich tegen God verheffen... menende een eigen oordeel te mogen hebben... als het gaat om het verrichten van de dienst naar Yahweh onze God. Kan je niet anders meer noemen als een bende. Er zijn binnen het huis van Yahweh regels... voor het volk, voor de priester en de hoge priester om voor het aangezicht van Yahweh te kunnen komen. Het klinkt misschien niet leuk... maar wij kunnen niet zomaar voor het aangezicht van Yahweh komen. Want vuur zou je kunnen treffen. Er is heel wat nodig om voor het aangezicht van Yahweh te kunnen verschijnen. Als we tot Yahweh gaan in de naam van Yeshua... beleiden we door de naam van Yeshua... tot alles wat nodig is om voor zijn aangezicht te komen... volbracht is door Yeshua... Zelfs door de dood en de opstanding hebben we in hem leven ontvangen. Alleen door Yeshua kent de vader ons en aanvaardt hij de offers die we hem brengen. Wat is ook weer een reukoffer? Dat is een schaal die gebracht wordt met kooltjes erin en iets wat heerlijk geurt. Zo lezen we in de openbaringen tot de gebeden van de heilige een reukwerk zijn voor het aangezicht van Abba Yahweh. Zodra zijn kinderen hem heerlijkheid en eer brengen, zegt hij bij wijze van spreken tegen Gabriel, wat ruik ik Gabriel, waar komt dat vandaan? Ja, vader komt uit Amsterdam. Gaat daar kijken, gaat aanwezig zijn en gaat zegenen de zegeningen die ze nodig hebben. Ideetje hè, wat ik erbij geef, het staat niet in de Bijbel zo, hè? maar ik weet wel dat als Gods kinderen samen zijn, zijn heilige engelen in ons midden. <lacht> En het wonderlijk is, wij ontmoeten natuurlijk elke Shabbat de Heer in zijn samenkomsten. Want het zijn zijn heilige samenkomsten. Hij heeft gezegd dat hij door de geest in ons midden is. En dan is hij er. Durft hij aan te zeggen? De Heer is in ons midden. Lieve mensen, ja, wees oordeel. Hoe kan je daar nou nog een positieve prediking over houden? Want wat hier gebeurt, dat wilt u en ik niet ervaren. Maar het is wel goed om u te laten zien wat er gebeurt... als mensen een bepaalde houding krijgen tegenover God. En dat is heel belangrijk dat we dat vandaag eens lezen met elkaar. Nummer 16, vers 1. Daar begint de geschiedenis over Korach. Hij zegt, Korach nu was de zoon van Jesjar... de zoon van Kehat, de zoon van Levi. Ha, hij is dus op zijn minst een Leviet... Want je hebt uit Levi-Levite, je hebt priesters en je hebt de hoge priester. Dat zijn rangen en standen in het koninkrijk van God. Daar ligt een volgorde in. Hoe kunnen we tot God naderen? De eindverantwoordelijk is hoge priester. Beeld van Yeshua. Hij die opgevaren is uit de dood voor het aangezicht van vader is gekomen. En uiteindelijk het reukoffer voor zijn aangezicht brengt. En dat zijn de gebeden van de Heiligen die in de naam van Yeshua erkennen als de enige weg tot vader. Onthoud het maar goed. Buiten Yeshua is er geen weg tot het hart van vader. Dan kun je hooguit afvragen hoe kon dan de jood vroeger tot vader komen. Dat komt omdat elke jood heeft uitgezien naar de rechtgeaarde jood, de gelovige jood. Die kwam niet op eigen rangorde voor Gods aangezicht. Daar was een hele tempeldienst voor met priesters, en hoge priester... en daarin zag hij dus de weg om tot vader te komen. Dus ook de gelovige jood had een weg door Yeshua om tot vader te komen. Het is onmogelijk om zonder tussenkomst van je hoge priester voor vader te komen. Als je in milieus verkeert waar daar in twijfel wordt gezaaid... zorg dat je vlucht uit die omgeving. Het is onmogelijk om buiten Yeshua... om. ...voor het aangezicht van vader te komen. Dus de orthodoxe jood heeft altijd gezien op Messias. Of die hem van de dag aan de dag erkent, Yeshua als messias... ...is een zaak waar ze over moeten nadenken. We hebben met elkaar Yeshua de messias gevonden... ...wij weten dat we door Yeshua haar messias, ...kunnen verschijnen voor het aangezicht van vader. En onze gebeden in de naam van Yeshua... ...zijn een reuk in zijn neus. Hij vindt het fijn als je komt... ...in de naam van Yeshua... Dan hoor ik vader al zeggen, hé, hey, welkom mijn zoon. Waar kom je vandaan? Misschien moet hij wel zeggen, ik heb je een tijdje niet gezien of gehoord. Maar toch vader luistert en hoort naar zijn zonen en dochters. Korach was de zoon van Levi. Uit het geslacht van Levi komen de priesters. Hij nam Datan en Abiram zonen van Eliab. Hé, hey, dat is een ander kanaal. En Om, de zoon van Pelet. Dat waren we Rubenieten. En een aantal mannen. Dus Korach, die nam Datan en Abiram de zonen van Eliab en Om, De zonen van Pelet, dat zijn Rubenieten. En een aantal mannen. Die had hij uitgekozen. Voor een bepaald doel. Want denk op dat het een mannetje is hoor, die Korach. Echt waar, dat is een mannetje. En er lopen heel wat mannetjes rond, als Korach. En er lopen heel wat rond, ook over deze aarde, ook binnen de gelovige huizen. Die zijn als de Bende van Korach. Zij stelden zich voor Mozes. Dat is allemaal een heftige uitdrukking. Zij stelden zich voor Mozes. Met 250 mannen uit de Israëlieten. En dat waren allemaal hoofden der vergadering. Zo, het waren ook niet de kleinste mannetjes... Dus van alle twaalf stammen van Israël en binnen die twaalf stammen weer de vaders van die nazaten en weer de oudste zonen van die nazaten. Degene die nog de voormannen waren van die stammen en van die families, die waren bij elkaar geroepen. 250 man in getal. Dat is geen klein groepje mensen die zeggen, Mozes we willen eens even met je praten. Het gaat niet zo lekker in Israël. Ik denk, Mozes zal wel gedacht hebben, hé... Hey, zijn ze wijs geworden. Ze komen voor Mozes. Alleen de gesteldheid van het hart, lieve broeder en zuster, is niet koosje. Ik zal het u maar vast vooruitzetten, hoef je achteraf niet te schrikken. Het is wel goed om jezelf te positioneren in de plaats wat daar gebeurt. Behoor je nou tot Korach en zijn 250 bendeleden? Of hoor je tot die andere groep? Die dadelijk toeschouwer gaat worden met wat God met Korah gaat doen en zijn bende leden. Maakt heel belangrijk uit hoe je daarin staat. Ze stelden zich voor Mozes met 250 mannen uit Israëlieten, hoofden der vergadering, opgeroepenen ter volksvergadering. Opgeroepen voor een volksvergadering. Dus er gaat iets gebeuren. Als je een volksvergadering bij elkaar roept, dan ligt het er, man. Wat gaat voorgesteld worden in die volksvergadering? En dat waren allemaal mannen van naam. Ik denk zal het groot neerzetten. Het waren de voorgangers van al die families. Dus de vaders en de opa's, misschien de overgrootopa's. Maar het waren mannen van aanzien die hun eigen families hadden... en die verantwoordelijk zijn voor het wandelen van hun families in de wegen van Yahweh. Door de woestijn, op weg naar het beloofde land... Want daar zijn ze naar onderweg, hè? het beloofde land. Hè? Dadelijk ga je een kreet lezen. Toen je zegt, oh, zijn ze zo ver van het pad af. Ja, je gaat wonderlijke dingen lezen vandaag. Zij liepen te hoop tegen Mozes en Aaron. Klinkt alweer anders als dat ze voor het aangezicht van Mozes komen. Hè? En nu lopen ze te hoop tegen Mozes en Aaron. Zij zeiden tot hen, laat het u genoeg zijn. Oh. Denkt Mozes, waar hebben ze het nou over? 250 man voor zijn uit. Laat het u genoeg zijn, zegt hij tegen Mozes. Hoe vindt u dat klinken? Positieve samenkomst, denk je? Echt geen positieve samenkomst, hoor. Maar je kunt het in je eigen leven ook ervaren. Als je met waarheid geconfronteerd wordt, met Torah van God, tot je op een gegeven moment wil opstaan om tegenover de prediker van gerechtigheid te staan. Die neiging zit in ons. We moeten ons overwinnen om te luisteren naar wat Torah zegt. En de profeet niet vermoorden. Je moet luisteren wat Torah zegt en buigen voor het woord van Torah. Anders krijg je een probleem als de broeders van Korach een probleem krijgen. En dat is niet min. Laat het genoeg zijn. Want de hele vergadering... Dat is al heel de vergadering. Nog een keer. Zij allen zijn heiligen. Wat was ook weer heiligen? Afgezonderden. Ja natuurlijk. Voor wie is heel de vergadering afgezonderd voor? Ja wij onze God. Daarvoor zijn we afgezonderd. Dus ze spreken de waarheid. Maar of ze hetzelfde bedoelen is wat anders. Je kan ja wij je God noemen en buigen voor hem. Voor iedereen die het maar zien wil. Maar je kan toch. Om de weg af te gaan en daar dingen doen die Jaren helemaal niet wil zien van je. En je kan weer vroom gaan leven, en fijn, we zijn allemaal één. Nee, we moeten één zijn in het denken van Torah en in het uitleven van Torah, waarvan Yeshua de totale volbrenger is geweest. Als de één naar Torah gewandeld heeft, is het onze Heer Yeshua. Foutloos. Hij is een rechtvaardiger. Hij was het niet, hij is de rechtvaardige. We hebben maar één punt van genade gevonden om in de rechtvaardige te zijn. Om hem dan ook voorkomend na te volgen in rechtvaardigheid. De hele vergadering. Zij allen zijn heiligen en Yahweh is in hun midden. Zo. Wie zei dat? Ja, al die allen. Dat zijn Korach en zijn bende. Die komen voor Mozes. Zij allen zijn heiligen, zeggen ze. En Yahweh is in hun midden. Ja. Waarom verheft gij u dan boven de gemeente van Yahweh? Zo, wie gaat het nazeggen tegen Mozes en Aaron? Want zij staan er samen. 250 man, de vertegenwoordigers van het hele volk. De vaders en de stamvaders voor het aangezicht van Mozes en Aaron. Wilt u het onthouden? Waarom verheft ga je dan boven de gemeente van Yahweh? Hé, hey, leuk dat er geen kerk staat, hè? Een kerk kennen ze niet. Maar wel de gemeente, de gemeenschap. Zij die hetzelfde brood delen. Zij die dezelfde offers brengen voor het aangezicht van de Heer... door hoge priester, onze hoge priester Yeshua. Toen Mozes het hoorde, broeder en zuster... Alleen maar deze regel, hè? waarom verheft gij, Mozes en Aaron, u dan boven de gemeente van Yahweh? Toen Mozes dat hoorde, wist hij maar één ding te doen. Mijn God, denkt hij, tegen de grond dan. Mozes is de voorganger hè? en Aaron, door God apart gezet. Als die op hun aangezicht moeten vallen vanwege wat de leiders van het volk zeggen, dan heb je echt hele verkeerde poppen aan het dansen. Maar de mensen schijnen het niet te beseffen. Mozes die werpt zich op zijn aangezicht, want deze uitspraak is de kern waar het om gaat. Mozes en Aaron, waarom verheffen jullie je boven de gemeente? Denk u dat het ook zo is, dat Mozes zich verheven heeft? Wel nee, wie is de grootste in het huis van God? Dat is onze dienaar. Als er één mens zachtmoediger is dan Mozes, dan is het Jezusaar. Maar Mozes was de zachtmoedigste mens op aarde. Nochtans Mozes heeft door veertig jaren achter de kont van een schaap te lopen... geduld geleerd, geduld geleerd, geduld geleerd. Want dat had hij nodig om het volk Israël te kunnen leiden. Daar heb je echt geduld voor nodig om achter een schaap aan te lopen. En geiten. Hij wierp zich op zijn aangezicht, broeder en zuster, En hij sprak tot Korach. Wie sprak tot Korach? Mozes. En tot wie nog meer? En zijn hele aanhang. Maar ik zeg tegen aanhangbende. Hij spreekt tegen Korach en zijn bende. Morgen dan zal Yahweh je doen weten wie hem toebehoort. Hij gaat niet in discussie met die mensen. Wij hebben nog de neiging om te zeggen: Joh, wat is dat met je? We hebben pijn in je buik. En doe je schouders zeer. waarom ben je zo bokkig geworden? En zo zag reinig? Waarom ben je zo lelijk? Tegen je broeder en tegen je zuster. Wij willen nog een beetje. Misschien kan iemand nog helpen, weet je wel, door de bocht heen. En dan zeg je eindelijk: oh gelukkig, hij richt het kwaad niet aan. Maar er zijn velen die zich onrechtvaardig hebben verheven tegen de leiders van hun volk. Of dat nou tegen de leider is van je griffemeerde gemeente, of van je hervormde kerk, of van je pinkstergemeente, staat er helemaal los van. Want ook dat zijn leiders waar je gevolgd bent. Zou je met respect behandelen? En als je een goede reden hebt om te vertrekken, is het nog het beste om tegen je leider te zeggen, ik ga weg. Want ik heb een uh, betere schaapskooi gevonden. Is het eten wat uh, beter. En dan kun je met vrede uit elkaar gaan. Hij sprak tot Korach en zijn hele bende, morgen zal weer doen weten wie hem toebehoort en wie de heilige is. Morgen zou je het weten, wie Yahweh toebehoort en wie de heilige is. Weet u nog wie de heilige is? Dat zijn degenen die dus apart gezet zijn om een bepaalde taak te verrichten in het huis van God. Dat zijn de heiligen. We zijn natuurlijk allemaal heiligen, dat is waar, want we zijn allemaal afgezonderd. Maar binnen de groep van heiligen zijn er aparte heiligen, apart geheiligd en apart gezet om taken te volbrengen. En iedereen binnen dat huis van God moet daarin functioneren alsof het zijn levenslust is. Niet alsof, maar het is zijn levenslust om in het huis van God te functioneren. Wie hem toebehoort en wie de heilige is, dat hij, dat is Jawee, hem tot zich doet naderen. Wie gaat Jawee tot zich doen naderen? Dat zijn die heiligen die hij apart heeft gezet om offers te brengen. Een speciale taak in de gemeente van Mozes, maar in dit geval in het bijzonder aan Aaron, want hij vertegenwoordigt de hele priesterkasten. Om de heilige offers te brengen. En de levieten, dat waren degenen die allerlei taken verrichtten rondom die tempel. Maar de levieten brachten niet de offers. Dat doen de priesters. Als dus levieten drang krijgen om zich uit hun woning te trekken. Om in de woning van een priester te komen. Dan heb je een probleem in het huis van God. Heb je wel eens gehoord over dat uit je woning gaan? Wordt wel eens toegeschreven aan de gevallen engelen. Kleine hint, was een beetje vooruit. Er zijn dus engelen die hun woning verlaten. Maar het zijn dus wel dienaren. We gaan er dadelijk op terugkomen. Wat hem toebehoort en wie de heilige is, dat hij, Yahweh, hem, die hem dus toebehoort, tot zich doet naderen, die hij, Yahweh, verkiezen zal, zal hij tot zich doen naderen. Degene die dus verkoorden zijn door Yahweh, dat is de hoge priester, die zal die doen naderen. En als wij willen naderen, gaan we door de hoge priester Yeshua. Die link moeten we blijven liggen. Doe dit, zegt Mozes tegen Korach en zijn bende. Doe dit, neem uw vuurpannen. Het schijnt dus dat elke man een eigen vuurpan heeft. Daar kan die kooltjes, de kooltjes in doen, en daar kan die kruiden op doen... En dat komt zo voor het aangezicht van Yahweh, voor zijn tempel. is een vreugde om dat te doen. Neem je vuurpannen. Wie? Korach. En wie nog meer? Gij, zijn hele bende. Doe dan vuur erin, leg er morgen reukwerk op voor het aangezicht van Yahweh. En de man die Yahweh verkiezen zal, die zal de heilige zijn. Is dat een duidelijke afspraak? Dus als je de heiligheid van Mozes en Aaron ter discussie stelt, dan krijg je dit antwoord. Ga jij je vuurpannetje maar halen, doet er maar kooltjes op en je kruidjes en ga er maar samen met Aaron voor mijn tempel staan. Wie van u durft dat nog te doen, als je dadelijk de uitkomst weet. Dat ga je echt niet in je hoofd halen om dan God te laten beslissen welke vuurpan wordt aanvaard voor zijn aangezicht. Maar daar gaan 250 man in een rijtje staan om het oordeel van God te ontvangen. Nou zegt hij, komt die uitspraak. Laat het u genoeg zijn, Levite. Hé, hey, wat een kreet is dat toch, hè? Laat het u genoeg zijn, Levite. Ja, wat genoeg zijn. Laat het genoeg zijn de taak die je hebt gekregen in het huis van God. Levite. Want ze willen priester worden... Want ze denken, als jij priester kan wezen, kan ik het toch ook? Ik kan toch ook wel zo'n pan voor het aangezicht van God brengen. Ik ben, ben, ben niet uh, ziek, zwak of misselijk. Ik kan best die schotel pakken. Maar zo ligt het niet in het huis van God. Laat het u genoeg zijn, Levite. Er staat op verschillende manieren vertaald in de Bijbel. In het boek staat, laat dat genoeg zijn voor u, Levite. In de NBV, u matigt u te veel aan, Levite. Mooi, hè? Ze materen zich iets aan, alsof ze net als de priester iets kunnen doen. Ik vind het een hele mooie uitdrukking van de NBV. De Statenvertaling, hoor toch, gij kinderen van Levi, door herstelde Statenvertaling, of te herzienen, u trekt te veel oh. naar u toe, zonen van Levi. Dus de beschuldiging is tegen Mozes en de Levieten, jullie, jullie trekken veel te veel van het werk naar u toe. Jullie staan hier te bidden, je staat dat te doen. We moeten allemaal naar jullie toe komen om dit, noem maar op. Dat kunnen we toch zelf ook? Maar het gaat niet. In het koninkrijk van God is er een hiërarchie die door God gewenst is. In de Neidense Bijbel. Het gaat te ver met u, zonen van Levi. Nou, haal er nog maar meer vertalingen bij. Meer vertalingen lezen is heel plezierig om te doen. Je krijgt echt inzicht waar het om gaat. Laat het genoeg zijn, Levite. levieten, De mensen die alles moeten doen rondom de tempel. Alles. Maar de priesters die brengen de offers. En de hoge priester één keer per jaar... in het allerheiligste... waar Yeshua uiteindelijk naartoe gegaan is. Nummer 16, vers 8. Toen zei Mozes tot Korach... Hé, hey, dan gaat hij een zin herhalen. Zie je dat? Toen zegt Mozes tot Korach... Hoor toch, gij, Levite. Hoor. Kent u die uitdrukking nog? Sma! Dat betekent, wat ze nu gaan horen... Dat zouden dus ze moeten doen. Hoor, levieten... Is het u te weinig... dat de God van Israël u heeft afgezonderd... van de vergadering Israëls... om u tot zich te doen naderen? Is dat te weinig, broeders en zusters... dat God de levieten verkoren heeft... om tot hem te naderen namens het volk? Is dat te weinig? Dat is een verheven taak... Is het te weinig dat God jullie verkoren heeft om voor het volk te staan voor God? Om de dienst aan de tabernakel van Yahweh te verrichten... en voor het aangezicht der vergadering te staan om hen te dienen... ze hebben de mooiste taak die er is. Als levieten de gemeenschap van God te dienen. Om voor die gemeente te staan, te buigen, te dienen... om maar het koninkrijk van God gestalte te geven. En hij zegt, is dat nou te weinig? Wij zouden het graag willen. Het wonderlijke is, wij zijn natuurlijk ook het huisgods. Wij zijn met elkaar volgens Petrus een koninklijk priesterschap. Waarom? Oh leuk, we zijn koninklijke priesters geworden. Echt niet waar. Er zit altijd een reden aan vast. Wij zijn een koninklijk priesterschap om de grote daden van God te verkondigen. Zodat we mensen die in... Uh, ja, in ongenade gevallen zijn voor God de weg te tonen om via dat offer, Yeshua, terug te komen in de heerlijkheid van Vader. Daartoe zijn wij allemaal geroepen. Wij zijn een koninklijk priesterschap. Onthoud het goed. Als we het hier over priesters hebben en over levieten, dan horen wij allemaal tussen. Dus we spreken niet alleen over Israël, want wij zijn deel geworden van Israël. Wij horen tot dat volkje. Het gaat erom dat wij dienst verrichten in de tabernakel van Yahweh voor het aangezicht der vergadering te staan om hen, dat is de vergadering, te dienen. En, vers 10, dat hij, Yahweh, u en uw broederen, dat zijn de levieten, met u deed naderen, vraagteken, streeft gij nu ook naar het priesterschap? Ziet u? Hier gaat het specifiek om. Streeft gij nu ook naar het priesterschap? Jullie, levieten, die alles moeten doen rondom de tempel. Wil je nou ook al voor leviet gaan spelen? Ben je wel goed bij je hoofd? Het is echt een hele ernstige zaak. Nou zegt hij, daar komt het antwoord. Waarom? Nee, daarom. Omdat er een waarom is. Dat is het handelen van dat volk. Van Korach en zijn konuiten. Daarom gij... En uw hele aanhang, jullie hele bende, gij spant samen tegen Yahweh. Want wat is A Aaron dat je tegen hem zou mopperen? A Aaron is ook gewoon een dienstknecht. Die verheven is in de functie van hoge priester. Daarom is hij gekleed als een hoge priester. Maar het is een man van vlees en bloed zoals u en ik. Maar hij is afgezonden tot een taak. En deze mannen willen eigenlijk hun levitenschap veranderen in een priesterschap. Zij willen van het levietenhuis, van de levitenwoning naar de priesterwoning. Zij willen dus van woning gaan verhuizen binnen het huis God. En dat kan helemaal niet. Iedereen heeft zijn eigen woning. Begrijpt u dat iemand van woning kan verhuizen en tot hij daar eigenlijk mee ten val komt? Want je begeert iets wat God niet heeft uitverkoren. Wat is het dat je tegen Aaron zou mopperen? Aaron doet gewoon wat God van hem gevraagd heeft. Mozes nu zond heen om Datan en Abiram de zonen van Eliab te ontbieden. Maar zij zeiden, oh wat zeggen ze? Wij komen niet. Dan heb je de pop van dansen. Mozes, de knecht van Yahweh, die namens Yahweh spreekt. Die zegt, korre gieten, met al je knapen. Kom eens hier. En zij zeggen, wij komen niet. Het oordeel is al uitgesproken, lieve mensen. Niet luisteren naar Mozes. Dat is een ramp. Wie van u zou nog willen tegenstribbelen van wat Mozes ons heeft geleerd? Sinds dat we de waarheid hebben leren kennen. En niet meer de onzin van de christenheid verkondigen. Dat de wet weg is. Niemand hè, ik hoor gelukkig niemand. We krijgen zelfs binnenkort een zuster op visite, die heeft een boek erover geschreven. Dat is toch een vrouw om te knuffelen, vind je ook niet. Ik doe het niet hè. Maar spreekwoordelijk hè, dat je niet denkt de, vo de voorganger had fout. Echt niet waar. Maar toen ik haar boekje gelezen had, ik denk dat er nou een schat van een vrouw, een boerin, aan al die hooggeplaatste mannen een boekje moet schrijven, eigenlijk om ze aan de galg te hangen. Want dat is het. We zijn door Rome, reformatie en protestantisme zijn we op een dwaalweg gebracht, En we doen het nog met plezier ook. Gelukkig wij niet meer. We hebben de waarheid gezien. We hebben de schande en de schaamte moeten ervaren om uit Babylon uit te trekken. En we zijn gelukkig samen kunnen komen dan wat binnen de, onder de hoed van Immanuel. Maar ook het woord Immanuel is niet uw redding. We zijn hier samen, omdat we waarheid hebben leren kennen, en dit gedrag van Korach gaan onderscheiden, Dat we zeggen, zo willen we het nooit doen. We hebben een keuze gemaakt. Mozes nu zond om Datena naar Abiram, de zonen van Eliab, te ontbieden, maar zij zeiden, wij komen niet. Oké, okay. zij zo. Bleef het daar nou maar bij. Maar ze gaan hem pakken op zijn eigen woorden. Luister. Is het soms een kleinigheid, Mozes, dat gij ons hebt opgevoerd uit een land? Welk land is opgevoerd, de Mozes? Hoe noemen ze Egypte? Heb gij ons opgevoerd uit een land, vloeiende van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn? En wilt gij u ook nog als heerser over ons opwerpen? Zie je die mannetje staan tegenover Mozes, met 250 man, borst omhoog? Wil jij... Dat heb je gedaan? Uit Egypte hebben we ons geleid, uit het land. Met wat overvloedig was, hier in de woestijn ons laten sterven. Praten ze eigenlijk wel tegen Mozes? Wel nee, ze praten niet tegen Mozes, ze spreken tegen Yahweh. Mozes die staat alleen maar: ja. Vader, moet moeten hier nou toch mee. Heb ik niet gedaan. Hij wilde eigenlijk helemaal niet. God heeft hem echt ertoe aangezet. En omdat hij stotterde, heb, God ook, heb hij ook nog eens gezegd, ja, ik, ik stotter, ik kan toch niet praten tegen die mensen. Nou zit hier, krijg je Aaron erbij. Dat is een jongen met een gouden tong. Als je ziet wat er gebeurd is om dat volk uit Egypte te krijgen, de woestijnen, de wonderen en de tekenen. En dan krijg je dit als antwoord te horen van de volgelingen van Korach. Is het een kleinigheid gij dat gij ons hebt opgevoerd uit dat land vloeiend van melk en honing... om ons te laten sterven in de woestijn? En wilt gij ook nog als heerster over ons opwerpen? Wil jij hier de baas gaan spelen? Gaat verder. Vers 14. Gij hebt ons waarlijk niet gebracht in een land vloeiende van melk en honing. Nog ons akkers en wijngaarden bezit gegeven. Meent gij de ogen van deze mannen te kunnen verblinden... Mozes, wat zeggen ze nog een keer? Wij komen niet. Alles bestaat uit twee woorden, hè? als je een verbond wil bevestigen. Dus het is gezegd. Ze hebben hun eigen oordeel ja, ondertekend. Mozes kan er verder niks aan doen. Hij kan alleen maar vader vragen, vader, vader, wat moet ik nou toch doen? Dit is rebellie tegen u. Wij zijn ook maar gewone mannen die apart gezet zijn om dat volk te leiden. Toen werd Mozes tornig, boos wordt hij, tornig. Niet omdat het zo verhit mannetje is, maar ze schenden de naam van Yahweh. Daar word je boos over. Dat is ook de reden waarom wij met alle respect de naam van Yahweh uitspreken. Want we weten wie onze God is. Yahweh is onze God. En alle die de naam van Yahweh aanroept, wat zegt hij dan? Sta af van elke ongerechtigheid. Ga niet diep in je buik in goddeloosheid verder en in zonde en roep de naam van Yahweh uit. Dan ben je net zo rijp voor de bliksem als Korach met zijn konuiten. Mozes die wordt zeer tornig en dan zegt Mozes tegen Yahweh, wend u niet tot hun spijsoffer. Zo, Mozes geeft bijna vader een opdracht. Vader zegt hij, wend u niet tot dat spijsoffer wat die gasten brengen. Want normaal zou God natuurlijk een spijsoffer moeten aanvaarden. Zo krachtig zegt Mozes dit. Abba -ja Yahweh, wend u niet tot dat spijsoffer. Niet een ezel heb ik van hun weggenomen. Nog iemand van hen kwaad gedaan. Mozes is de meest nederige man. Een volksmenner in nederigheid. Mozes zei het tot Korach. Want hij gaat niet in discussie, heb ik u net al gezegd. Hè? Mozes gaat niet in discussie. Mozes heeft van God instructies om dingen te zeggen. Of hij het leuk vindt of niet. Hij moet het zeggen. Mozes die zegt tegen Korach. Gij en je hele bende. Je hele aanhang. Verschijn morgen voor het aangezicht van Yahweh. Gij en zij. En Aaron. Jij Korach. Jouw hele bende. Voor Aaron. En neem dan maar je pannetjes mee. 250 man voor de tabernakel. Neem dan in ieder zijn vuurpan, leg er reukwerk op en bied Yahweh ieder zijn vuurpan aan. 250 man. Jullie gaan morgen je vuurpannetje aanbrengen voor het aangezicht van Yahweh. 250 vuurpannen, zegt hij. Hij telt even voor ze mee. Gij en Aaron, ieder zijn vuurpan. Want God kent elke vuurpan. Hij kent de persoon die de vuurpan opheft voor zijn aangezicht. Want daar gaat het om. Zij namen dan ieder zijn vuurpan. Deden vuur erin. Legden de reukwerk daarop. Ik denk ook precies zoals het in de Torah beschreven staat. Want ze moesten zoveel van dit en zoveel van dat. Reukwerk was niet zomaar goed voor de neus van God. Dat was een hele recept was dat. Waar het reukoffer aan moest voldoen. Ik denk dat die mannen heel precies zijn geweest. Het ligt ook niet aan het reukoffer, Maar het ligt aan hem die hem tilt voor het aangezicht van Yahweh. Leg reukwerk daarop... En stelde zich op bij de ingang van de tent der samenkomst. Met Mozes en Aaron. Toen Korach de hele bende bij de ingang van de tent der samenkomst tegen Mozes en Aaron had bijeengebracht. Verscheen de heerlijkheid van Yahweh aan de gehele vergadering. Wie van u zou hier niet de heerlijkheid van Yahweh willen aanschouwen? Ik denk dat we dat allemaal willen. Graag zelfs. Wat zou het heerlijk zijn om de heerlijkheid van Yahweh te mogen aanschouwen en niet te sterven. Maar daar gaat het om. Lijkt me wonderlijk als die dag gaat komen dat we opgewekt worden uit het graf. Want wie gaan we zien? Gaan we Yahweh zien? Nee, we gaan ze zo zien. Die in de volkomen heerlijkheid van zijn vader komt. Onvoorstelbaar. Wij zullen deel hebben aan zijn heerlijkheid. We zullen stralen in de dag van de opstanding. We zullen hem tegemoet gaan om met hem te heersen. Duizend jaar. Wonderlijke ervaring zal dat wezen. Hij verscheen in de heerlijkheid van Yahweh aan de hele vergadering. En Yahweh sprak tot de hele vergadering of niet? Nee, wat heeft hij te doen met die hele vergadering? Hij spreekt alleen met Mozes, zijn dienstknecht. Jawe sprak tot Mozes... en tot Aaron... Schijt u af van deze vergadering. Kort en krachtig. Gaat er niet mee in discussie. Opdat ik haar in een oogwenk verteren. Hij waarschuwt nog. Mozes schap zij. Ik zal ze in een flits verteren. Dat is niet moeilijk voor vader. Toen maakte Mozes zich op... ging tot datan in Abiram. De oudste van Israël volgde hem... Mozes... Hij sprak tot de vergadering: wijk toch van de tenten deze goddeloze mannen. Zo, raak niets aan dat hun toe opdat gij niet door al hun zonden wordt weggeraad. Dus het kan zijn, als je op dat moment spullen van Korah aanraakt, dat je mee uitgedeld wordt. Ga weg, zit hij. Ga weg, zit hij. Ga weg, zit hij. Heel die kolonne die moet vrij komen te staan, opdat het vuur van God ze kan treffen. Ga opzij. En wat zegt hij van die mannen? Wijk toch van de tenten van deze goddeloze mannen. Hoe vindt u dat als u zo betiteld wordt? Lieve mensen, ga opzij van die goddeloze. Ga opzij van die goddeloze. Want wat zijn nou goddeloze? Zijn dat de mensen in de wereld? Nee, dat zijn mensen in de wereld. Zijn de mensen die in de wereld leven die God niet kennen, zijn dat goddelozen? Nee, die hebben goden genoeg. Ze zijn zeer godsdienstig, net als de Grieken, voor elke God een tempeltje. En dat zegt Paulus ook. Gud, Gud zegt, ik zie dat jullie ontzettend godsdienstig zijn. Hij ziet er misschien wel honderd langs die straat. Voor Piet, Jan, Kees, Klaas, Marie. Een heleboel vrouwen nog, waar ze ook gek op, op een bijzondere wijze. Als ze allemaal tempeltjes voor. Maar er is maar één waarachtige tempel. Gij zei het huis gods, broeder en zuster. Hij zegt, goddeloze mannen. Je kan pas echt een goddeloze wezen in het koninkrijk van God. Als je God kent en hem verwerpt. Dan kom je pas echt zonder God. Is dat duidelijk? Als je een verwerpt als de enige waarachtige God. Op dat moment word je een goddeloze. Wijk toch van de tent van die goddeloze mannen. Met die goddeloze mannen heeft God ook een heel ander doel. De mensen die God kennen en goddeloos worden. Komen maar met één ding in aanraking. Dat is vernietiging. Deze worden te plekken vernietigd. Het is een van de heftigste ervaringen in het hele Oude Testament opgetekend. Er is geen gelijke geschiedenis te vinden. Daarom wijst Petrus en Judas ook op deze situatie. Want die wijzen op deze situatie, Petrus en Judas, om het volk van God iets te leren. Ons iets te leren. Op wie het einde der tijden gekomen zijn. Wij moeten iets leren als eindtijdgemeente van de goddeloosheid van Korach, Datan en Abiram. Wij toch van de tenten van deze goddeloze mannen, raak niets aan dat van hun is, opdat gij niet door al hun zonden wordt weggeraapt. Toen trokken ze weg uit de omtrek van de woning, van Korach, Datan en Abiram. En Datan en Abiram traden naar buiten en stonden aan de ingang van hun tenten, met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen. Daar staan ze, allemaal voor hun tenten. En heel Israël staat erachter. En hij zegt, blijf er even vandaan. Blijf alleen maar kijken. Maar hij zegt, die gaat er vandaan. Omdat je niet in hun oordeel terechtkomt. En nog voordat het oordeel komt, gaat Mozes daarvan vertellen. Want God vertelt wel aan Mozes waar het over gaat. Daarop zegt Mozes, hieraan zult gij weten. Weten is weten dat je het weet. Zeker weten. Daarom zegt Mozes dat. Hieraan zult gij weten dat Yahweh mij gezonden heeft, om aan al deze daden te doen en dat het niet mijn Mozes bedenksel is ik vind het wel fijn dat hij er neerzet Mozes spreekt alleen maar wat Yahweh zegt het is net Yeshua vindt hij ook niet hij had gezegd hij zal een man verwekken zoals ik hoor hem zoals we gewend zijn naar Mozes te luisteren moeten we ook naar Yeshua luisteren want hij luistert 100% naar Mozes Yeshua is 100 een volgeling van Mozes wat hij gezegd heeft. Alleen waar het hele verbond op uitgezien heeft, dat is uiteindelijk de dood van de rechtvaardige en zijn opstanding uit de dood. Daarom hebben we alleen maar te kijken naar hem die gedood is en opgestaan is uit het graf. Want we weten dat we als we aan hem verbonden zijn, wij zullen ook uit de dood worden opgewekt. Dat is de basis van het evangelie van het koninkrijk van God. Wat er nu gaat gebeuren, hier, door zult gij weten dat Yahweh mij gezonden heeft om al deze daden te doen en dat dit niet mijn bedenksel is. Mozes heeft het niet bedacht. Indien, gaat hij voorwaarden stellen, hij gaat vertellen wat er gaat gebeuren. Indien deze, de Korach en zijn bende, zullen sterven, zoals ieder mens sterft. Wat denkt u, gaat Korach sterven, zo ieder mens sterft? Nee, natuurlijk niet. Maar hij zegt heel duidelijk, indien een voorwaarde. Deze zullen sterven zoals elk mens sterft. En over hen bezoeking zal worden gedaan. Dus elk mens die sterft, wat wordt over gedaan? Bezoeking, dat geldt voor ons. Als wij dadelijk zullen sterven, dan zal God bezoeking over ons doen. Hij komt bij mij op visite, althans wij dan bij hem. Want er komt een oordeel. Duidelijk, hè? We hoeven er niet voor te vrezen, wel voor onze eigen werken, maar de genade van God in Yeshua hoeven we geen vrees te hebben. Voor die wijze, voor die taak of voor, voor dat moment. Zoals ieder mens bezocht wordt, dan heeft Yahweh mij niet gezonden. Indien deze zullen sterven zoals ieder mens sterft, dus op hun oude dag, en over hen bezoeking zal worden gedaan, ook na die oude dag, als ze dood zijn. Zoals ieder mens bezocht wordt na zijn oude dag als hij doodgaat, dan heeft Yahweh mij niet gezonden. Dus hij geeft een teken, die Mozes. Maar, zegt hij, indien Yahweh iets nieuws zal scheppen, dat nieuws scheppen heeft te maken met de dood van Korach en al zijn knechten. Dat is iets nieuws, is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis zodat de grond zijn mond zal opensperren. En hen, Korach en zijn knechten zal verzwelgen met alles wat hen toebehoort. Zodat zij levend in het dodenrijk zullen neerdalen. Dan zult gij weten, broeder en zuster, wat zullen we dan weten? Dat deze mannen Yahweh gesmaad hebben. Denk niet dat het iets is wat specifiek voor Korach is. Als wij de wil van Yahweh kennen... En we zeggen, ja het is me toch een beetje te veel uh, Abba, ik blijf nog wel even doorgaan op de oude route. Dan smaats je Yahweh. Ja, je kunt je dat niet permitteren. Als waarheid in je leven komt, zeg mijn God, dit heb ik nooit geweten. Nu weet ik het. Wat het me ook kost, mijn familie, wie dan ook. Ik ga vandaag doen wat u zegt. En de gevolgen zullen we wel zien. Echt waar, wees radicaal. We zullen ontdekken, zegt die broeder en zuster, als Yahweh iets nieuws zal scheppen, zodat de grond opengaat. Dat is dus het nieuwe. En jullie zal verzwelligen, zodat jullie levend in het dodenrijk zullen dalen. Dan zullen jullie ook weten dat deze man Yahweh gesmaad hebben. Daar ligt de kracht van de goddeloosheid. Yahweh smade. Nauwelijks had hij al die woorden uitgesproken. De grond die spleet onder hem. De aarde opende haar mond, verzwolgen met hun huisgezinnen, met alle mensen die bij Korach behoorden en met alle haven. Verschrikkelijk, wat zal het een gegil zijn geweest dat alles in die aarde zakt. Ik denk dat je je echt zal schrikken. Zo daalden zij met al de hunnen levend in het dodenrijk en de aarde overdekte hen, zodat ze uit het midden der gemeente omkwamen. Lieve mensen, in het midden van de gemeente komt een put en die halve gemeenschap die vliegt naar beneden toe. En die sluit zich. Ik denk dat je verbouwereerd staat te kijken van dit kan niet. Dat heb ik, nog nooit, eh, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ze zijn al die families kwijt. In één klap. Alle Israëlieten die om hen heen stonden vluchten weg op hun geroep. Want ze gilden natuurlijk als ze de grond ingaan. Want zij dachten. De aarde moest ook ons eens verzwelgen. Maar goed, ze worden verzwolgen En de aarde sluit zich. Met Korach en zijn ganse familie. Maar er staan er nog steeds 250 mannen. Met vuurpannetjes. Waarvan God zijn neus optrekt. Zodat ik, ik wil. Niks met jullie offers te maken hebben. Jullie goddelozen. Want je bent Korach gevolgd. God is niet klaar met ze. Toen ging de vuur uit van Yahweh, verteerde 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden. Dit is een beetje een, een trieste preek, vindt u ook die vandaag? Ja toch? Het is een trieste preek. Maar we komen niet alleen maar om halleluja te roepen, we komen om dingen met elkaar te leren. En als we het snappen, dan zeggen we, prijst Yahweh, wat een vreugde dat we zijn zonen en dochters zijn geworden. We doen ook met vreugde in zijn wegen wandelen, anders zat je hier niet. Anders heb je de kortste keer heb je ruzie met elkaar. Dan zeg je, daar ga ik niet meer zitten. Dan moet je gewoon doen wat Yahweh zegt. Ja, daar bezit je hier. En wil je dat niet, is iedereen vrij om te gaan. Maar ook iedereen om te komen. Om samen de weg van Yahweh te wandelen. Ik wil afsluiten met een, uh, met een vraag. Engelen die zondigen. Heb je er wel eens van gehoord? Steek je vingers op. Wie heeft wel eens gehoord over engelen die zondigen? Nou durven ze de vingers niet meer op te steken. We hebben nooit anders gehoord, lieve mensen. Wees nou toch eerlijk. We hebben nooit anders gehoord als over engelen die zondigen. Want omdat die zondige engelen zo gezondigd hadden... zijn ze bij de mensen seksuele contacten aangegaan, hebben we geleerd. En daar hebben ze monsters verwekt. We hebben nog nooit een grotere onzin geleerd. Engelen die zondigen. Weet u wat engelen zijn? Dat zijn gedienstige wezens, geestelijke wezens... die worden uitgezonden ten dienste van wie? En die het heil beërven. Echt waar? Zitten er geen kwaaien tussen? Echt niet waar. Er zitten ze als eentje tussen die door God gezonden wordt als tegenstander. Als je aanklager. Zoals de aanklager deel uitmaakt van de rechtbank. Zo maakt ook de aanklager in het koninkrijk van God deel uit van de rechtbank. De aanklager zal zeggen, jij hebt gezondigd. Hij zet je niet aan tot zondigen. Echt niet waar. Wij zitten in onze buik vol met zondige gedachten en begeerten. Maar de Heer die zendt iemand uit, die komt voor jou staan. En die zal je precies voor ogen stellen wat er in je hart is. En dan zeg je, mijn God, ga ik het doen of ga ik het niet doen wat hier zit? Dan komt er een keuze. Doe je wat vader zegt of doe je wat je in je hart hebt? Dus die tegenstander die God uitzendt, die is een beproeving voor jou. En het diepste van je begeerte komt naar boven toe. Ga je je begeerte doen? Als Adem en Eva? Of zeg je, nee. Ik kies voor de zijde van God. Prijs de Heer, heb je een overwinning? Zalig is de man die in vele verzoekingen valt. Want door zijn overwinningen zal hij de kroon des levens werven. Wij worden allemaal verzocht. Maar God verzoekt niemand het is voor jou een beproeving als de tegenstander voor je neus staat, want hij wekt naar boven toe wat er in je zit. En kun je dan die verzoeking die uit je eigen buik voortkomt weerstaan of ben je gehoorzaam? Daar is je tegenstander de getuige van. En dan zegt hij tegen vader, vader, het is gestruipeld. Maar vader laat ons nooit boven ons vermogen verzocht worden. Echt niet waar. Want hij wil niet dat er een verloren gaat dus het zijn altijd de ongerechtigheden van de mens nou, die engelen, daar hebben wij allemaal dingen over gehoord, natuurlijk hele fijne engelen maar we hebben ook wel een engel die ertussen zit die noemen ze Satan, nou dat is een etterbakkie dat is een etterbakkie maar God die stuurt hem hij is een engel en je wordt door hem beproefd zelfs Job zijn meest geliefde, rechtvaardige knecht op aarde, wordt beproefd door Satan de tegenstander en hij slaagt met vlag en wimpel het kost hem al, zijn kinderen. Zijn vrouw die zegt, jij Job, vervloek God en sterf. Je zou zo'n vrouw, toch? Maar het was niet echt prettig wat die vrouw tegen Job zei. Hè? Hij zat ook niet voor niks later op de puinhoop te krabbelen aan zijn zweren. Maar Job zonderde niet. Echt waar, het is een vreugde. Als u verzocht wordt. En overwint. Zalig de man die in vele verzoekingen valt want door zijn overwinningen zal hij de kroon des levens beërven. Een vreugde om te doen, mensen. Engelen die zondigen, met een vraagteken. Ik zal twee uitspraken aan u laten horen. En als je erover wil lezen, ik heb er nog een boekje over liggen over engelen. Petrus die zegt, in 2 Petrus 2, vers 4, Want indien voorwaarden God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond, Tartarus... Te werpen, aan de krachten van de duisternis heeft overgegeven. om het tot het oordeel te bewaren. Hé, hey, gaat er een lichtje op? We hebben het over Korach, Datan en Abiram gehad. Hè? Weet u tot dat engelen zijn? Ik ga het je zo uitleggen. Moet u luisteren. Engelen, code 32 staat erachter. dat is in het Hebreeuws Malach. En dat is in het Grieks Angelos. Het betekent in beide gevallen boodschapper, bode, gezand, gezondene of engel. Als je wil weten wat er staat en waar de Bijbel over schrijft... dan moet je gaan kijken in welke context het woord gebruikt wordt. De context bepaalt of we over een menselijk of over een geestelijk wezen spreken. Dus als je denkt een engel is altijd een geestelijk wezen... Daar kan je dus volkomen onderuit gaan en dan zeg je, kijk eens die engelen die hebben gezondigd. Maar hij heeft het niet over engelen. Hij heeft het over een levite man. Een uit de stam van Levi die priester wil worden. Die uit zijn woning trekt. Dat is een engel, een dienstbode, een man die gezand is, gezondene, een engel is in het koninkrijk van God. Wij zijn met elkaar ook boodschappers, lieve mensen in deze wereld om de grote daden gods te verkondigen. Zodat de mensen tot inkeer komen... en tot het huis gods komen... door de verzoening heen gebracht wordt door het offer van Yeshua. Wij zijn exact dezelfde engelen. Niks anders. Alleen we hebben altijd maar gehoord... dat die engelen gevallen zijn. En daar hebben we rare gedachten over gecreëerd... omdat we de waarheid niet kenden. Indien God engelen die gezondigd hadden... dat zijn dus mensen. In dit geval verwijst zowel Petrus als Judas... Naar Korach, Datan en Abiram. Mannen die hoog in aanzien waren. Mannen van naam in het huis van God. Die om de beurten de dienst moesten verrichten als levieten. Denk erom dat het engelen waren. Boodschapper, bode, gezand, gezonden of engel. Dat is dus Petrus 2 vers 2. Judas 1 vers 5. Er zijn dus maar twee teksten in het Nieuwe Testament... Waardoor we ons laten misleiden alsof door de hele Bijbel heen en gevallen engelen zijn al vanaf het begin. Dat is een leugen. Engelen zijn nooit gevallen. Engelen zijn geschapen om een dienstbaar wezen te zijn, die exact uitvoeren wat God zegt. Letter en punt. Een engel doet wat God zegt. Moeten je doden, Pang. dan krijg je de engel des verderfs. Moet hij alle oudste zonen doden van Egypte? Zit, komt hij er aan? Pang! Alle oudste zonen van Egypte dood. Engelen zijn machtige wezens. Maar je moet wel onderscheiden: gaat het over engelen, geestelijke wezens, of gaat het over u, mensen van vlees en bloed? Jullie zijn ook engelen. Boodschappers hier op aarde om de grote daden gods te verkondigen. Komt dit over, lieve mensen? Ook Judas, dat is dus de tweede tekst van het Nieuwe Testament. Buiten deze twee teksten is er niets in de Bijbel te vinden... die bevestigt wat de algemene traditie leert. Hij zegt in Judas, en hij, dat is Yahweh... dat hij, engelen, boodschappers, die aan hun oorsprong ontrouw werden... wat was de oorsprong van de levieten en de priesters... waarin ze mee moesten dienen voor God... Het doel, het uitgangspunt dienen in de tempel. En niet tegen Mozes opstaan om iets anders in te voeren. Want dan verlaten ze dus de woning die ze hebben in het huis van God. Yahweh, de boodschappers die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten van, van de levit naar de priester voor het oordeel van de grote dag... met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Daar ligt dus Korach met al zijn knechten. Die liggen er dus nog vandaag. Want ze zullen opgewekt worden uit het graf. Maar dan in het oordeel. Wij mogen door Gods genade opgewekt worden... in de eerste opstanding ten leven. Maar zij hebben wat te verantwoorden als priesters. Daarom zijn ze naar Tartarus gevaarden. Naar de onderwereld. En daar worden ze bewaard. Onder de wereld is gewoon onder het oppervlakte van de wereld. Hij is open gegaan en dichtgeklapt. Opdat wij zouden herinneren wat daar gebeurd is met mensen die zich tegen Yahweh en zijn huis verzetten. Lieve mensen, de laatste. Paulus heeft een wijze woord. Hij zegt heel eenvoudig, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons broeder en zuster in Alblasserdam. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons in Alblasserdam over wie het einde der eeuwen gekomen is in Alblasserdam. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Als je denkt dat je je kunt verheffen tegen de orde die God heeft geschonken, heb je een gigantisch probleem. Dat is niet om je bang te maken, maar juist in de orde van God te laten leven. Is een vreugde om dat te doen. Durft u daar aan op te zeggen? Amen. Dan zou ik u vertellen, God is tof.